150 plaatsen in 84 procent van de gevallen was er iets minder. 9. Zie www.zfmzandvoort.nl skin. so we 6.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De schade door fraude met internetbankieren blijft toenemen. De eerste helft van dit jaar was er 27,3 miljoen euro schade. Dat is 3,5 miljoen meer dan in de eerste helft van vorig jaar. De Nederlandse Vereniging van Banken zegt dat de schade door het kopiëren van bankpassen juist flink is gedaald.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 Banken en postkantoren blijven vandaag dicht in Griekenland en ook het openbaar vervoer ligt bijna stil. Verwacht wordt dat er ook deze keer wordt gedemonstreerd. In Athene zijn duizenden politieagenten op de been om geweld te voorkomen, zoals bij protesten eerder dit jaar. De overheid maakt zich niet schuldig aan belangenverstrengeling bij het uitdelen van de jaarlijkse griepprik, zegt de rechtbank. Het ministerie van Volksgezondheid had samen met het RIVM een rechtszaak aangespannen tegen een huisarts die twijfelt aan het nut van de Gieprik. Hij had ook gezegd dat RIVM-topman Coutinho zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling omdat hij als deeltijdhoogleraar samenwerkt met farmaceutische bedrijven. Maar volgens de rechter is er geen bewijs voor belangenverstrengeling. Het weghalen van de verf op het parcours van het WK wielrennen in Zuid-Limburg heeft ruim een ton gekost, zegt de gemeente Valkenburg. Vorige week was s nachts een dikke verfstreep getrokken over een groot deel van het 16 kilometer.